11 Het los journaal, door Alt Megens. KPN, Vodafone en T-Mobile hebben in 2001 kartelafspraken gemaakt. De Nederlandse mededingingsautoriteit zegt dat de aanbieders afspraken hebben gemaakt over de dealervergoedingen. ...die dus de dealers uh, krijgen voor he, het verkoop van de abonnementen. En um, daar uh, zijn ze in 2001 over bij ingekomen. En uh, ja, daar is nu dan een uiteindelijk uh, boetebesluit uh, wederom voor vastgesteld. normaal legde daarvoor al eerder boetes op en de mobiele aanbieders gingen in beroep. Maar het College voor Beroep en Bedrijfsleven heeft nu bevestigd... ...dat er sprake is van een actie om de concurrentie te beperken. De boetes die nu worden opgelegd zijn wel lager dan eerst... omdat de zaak zich volgens de NMA al lang voortsleept. KPN moet 7,9 miljoen euro betalen. T-Mobile bijna 4,6 miljoen. En Vodafone iets meer dan 3,7 miljoen euro. Sony en Ericsson gaan uit elkaar. Het Japanse technologiebedrijf Sony neemt het belang van 50% van het Zweedse Ericsson... in het samenwerkingsverband Sony-Ericsson over. En hiermee wordt de producent van mobiele telefoons volledig eigendom van Sony.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 maar moeten scholen wel weten waar asbest zit... zodat ze eventueel maatregelen kunnen nemen. Atma benadrukt dat jaarlijks zo'n 1400 mensen aan asbestbesmetting overlijden. Dat is bijna dubbele van het aantal verkeersslachtoffers in Nederland. De Zagaroffprijs van het Europees Parlement gaat dit jaar naar vijf Arabische activisten. Een van hen is de Tunesiër die overleed nadat hij zichzelf in brand had gestoken. Zijn actie wordt gezien als het startzijn van de Arabische lente. De andere winnaars zijn een cartoonist en een advocaat uit Syrië... en twee dissidenten uit Egypte en Libië. De prijs is vernoemd naar de Sovjet-dissident Andrei Sakharov... en is bedoeld voor mensen die voor mensenrechten opkomen. Het weer vandaag vooral in het westen veel sluierbewolking. In de oostelijke helft van het land is er zon. Het wordt 13 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden... en daarbij staat een matige en op de wadden vrij krachtige wind uit het zuidoosten. En dit is de ANWB verkeersinformatie In Zeeland daar is de Westerschelde-tunnel richting Zeeuws-Vlaanderen afgesloten. Het heeft te maken met het bergen van een busje. Eh, Afsluiting gaat waarschijnlijk nog een kwartiertje duren volgens Rijkswaterstaat. Files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Bij de afwit Bunschoten nog drie kilometer. En vanuit Apeldoorn naar Amersfoort. Daar staat dus Stroe en Voorthuizen door een ongeluk een file van drie kilometer. Kom ik zo vaak naar Managementboek gaan? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e-books. Ze informeren me het beste. En als ik bestel, heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl. De beste boeken site en meer. Let op. Het Nederlandse bedrijfsleven verwacht grote arbeidstekorten. Meer weten? Kijk op wiekomthetwerkdoen.nl. het werk doen.nl. Otto Workforce. Want half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Onderdrukking en onverzettelijkheid.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 VARA, Radio 1, degids.fm, het Felix Meurders. Goedemorgen, volgens Fokke en Suske. Zo heet ze toch niet, dat is uh, Suske en Wiske, maar het zijn Fokke en Sukke. Volgens Fokke en Suske is het maar een moeilijk boek. Het staat hoog op de lijst van wel gekochte, maar waarschijnlijk niet gelezen werken. En toch gaat het nog steeds over de tong. Lof der zotheid van Erasmus. Een hele prestatie van een boek van 500 jaar oud... Erasmuskenner Hans Trapman schreef een wijze dwaasheid over... dat 500 jaar bewonderaars en bestrijders van deze satire belicht. Kampslachtoffers kunnen eraan leiden... maar ook mensen die een ramp of een oorlog hebben meegemaakt. Het concentratiekampsyndroom. Ze voelen zich vaak schuldig omdat zij het overleefd hebben... terwijl familie, vrienden of collega's zijn gestorven. Benno Bentveld zocht uit hoe dat schuldgevoel zich vast kan zetten in iemands hoofd. En Kruif. Is het niet te lastig om bij Ajax te blijven? Daarover praat ik straks met vriend en vijand. En wilt u aanschuiven? Surf naar Gids.fm. De Europese leiders hebben vanochtend om vier uur... een pakket van maatregelen gepresenteerd... om de eurocrisis te bezweren. De financiële sector moet bijvoorbeeld... 50 procent van de Griekse leningen kwijtschelden. En ze moeten bovendien meer kapitaalbuffers hebben. Dus meer geld in kas. Volgens de Franse president Nicolas Sarkozy... is er niet onderhandeld met de banken... maar ze zijn geïnformeerd. Kan dat zomaar. Ik praat erover met Allard Bruinshoofd. Hij is macro-econom bij de Rabobank. Meneer Bruinshoofd, goedemorgen. Goedemorgen. Een van die aangekondigde maatregelen behelst dus... dat de banken maar liefst 50% van de Griekse leningen moeten kwijtschelden. Gaan de banken dat doen? Uh, nou, dat is nog in, in onderhandeling allemaal. Uh, president Sarkozy heeft inderdaad aangegeven... dat uh, de banken daarover zijn geïnformeerd. Uh, als je de concepttekst... Uh, erover leest, die bij de top is uitgegeven... dan staat erin dat Griekenland wordt uitgenodigd... om samen met de private schuldeisers in onderhandeling te gaan... waar dan dit als uitkomst uit moet komen. Dus eigenlijk, er is een eis neergelegd van een vrijwillige bijdrage... en die moet nog uitonderhandeld worden. U zegt een eis... ...van een vrijwillige bijdrage. Ja, en dat geeft natuurlijk precies het, het spanningsveld weer. Uh, er wordt echt geëist dat, uh, dat de private sector bijdraagt. En er is uh, veel aangelegen om die bijdrage op een of andere manier vrijwillig te maken. Uh, want als dat niet lukt, uh, dan treden de uh, verzekeringsmarkten in werking... Uh, de befaamde credit default swap markt uh, waren uh, belangen. Ik ben de weg kwijt hoor, wat, wat is dat? Ja. Nou, uh, als u een obligatie koopt uh, op, een, op, een Griekse, op de Griekse overheid... Uh, en u bent er niet zeker van dat u uw geld terugkrijgt van die Griekse overheid... dan kunt u met iemand anders, bijvoorbeeld met mij, een contact afsluiten... dat als Griekenland u niet betaalt, dat ik dat doe. Uh, en dat heet dan een, een credit default swap, dat is eigenlijk gewoon een verzekering uh, op, uh, op de hoofdsom. En u heeft dus veel geld, want u garandeert uh, dat. Ja, dat, nou ja, dat hoopt hij dan maar. En dat hopen we dan met z'n allen maar. Uh, ik, ik hoef daar geen papieren voor te overleggen. Ik kan gewoon die overeenkomsten ondertekenen. En op het moment dat Griekenland in gebreken blijft en u bij mij aanklopt... en ik zou zeggen van ja, sorry, maar ik heb het ook niet. Ik heb het wel beloofd, maar ik heb het niet. Ja, dan is er ergens een probleem wat niet voorzien was. En kennen wij die verzekeringsmaatschappij? Uh, nou, zeg, het zijn echt geen maatschappijen. Echt, u en ik kunnen, kunnen die uh, contracten afsluiten. Het is een uh, niet gereguleerde markt. Um, en die zorgt er dus voor dat uh, we ook niet precies gaan weten... op het moment dat uh, deze afschrijving onvrijwillig is... Uh, waar dan de klappen precies gaan vallen in welke omvang. Dat is tricky, lijkt mij. Ja, dat is drie keer. Dat is ook de reden waarom de ECB tot nu toe met klem heeft geadviseerd om niet onvrijwillig te gaan afstempelen op, op de Griekse schuld. Um, maar de druk wordt natuurlijk wel heel erg groot gemaakt op die private sector. Uh, en uiteindelijk hangt het ook van de grote ratingbureaus af, hè, de, de kredietbeoordelaars, of zij dit nog kunnen zien als uh, een, een vrijwillig pakket of echt een beetje het door de, een door de stot gedouwde eis uh, is. Nou ja, de banken wilden gaan tot 40 procent. Of was dat ook al uh, opgelegd? Uh, die 40% die is uh, afgelopen weekend al genoemd. Uh, toen de minister van Financiën het raamwerk van, uh, van dit bankenstuk uh, naar buiten bracht, of dat lekte in ieder geval uit. Uh, daarna zijn de onderhandelingen verder gegaan en uh, zelfs tot gisteravond laat begreep ik, uh, is er nog onderhandeld met het Instituut voor Internationale Financiering. Dat namens de banken de eerste onderhandelingen doet. Uh, ik heb berichten gelezen dat die onderhandelingen vast zijn gelopen. Uh, maar dat uh, er desondanks dus deze tekst is, uh, is uitgedaan. Dus dat, dat proces dat moet uh, weer vlot getrokken worden uh, de komende tijd. Maar het is toch niet meer normaal dat de banken gaan meebetalen, of niet? Nou ja, deels uh, zou je zeggen, iedereen uh, moet bijdragen. Aan de andere kant, uh, als, je t, als het in, bij bankiers in de genen zit om schulden af te stempelen... dan uh, ben je als bankier ook meteen een kort leven beschoren. Uh, dus uh, het, het moet niet zomaar zijn dat je schulden uh, kwijtscheldt. Uh, ik denk ook dat de Europese bankensector daarbij het signaal geeft... Uh, er moet wel een allesomvattend pakket dan liggen... waardoor de vervolgssituatie echt aanmerkelijk beter wordt. Ja, aan de, de andere kant alleen... kun je zeggen, Griekenlanden, bijvoorbeeld Italië en Portugal... die hebben een schuld zien oplopen omdat de financiële sector... een enorm hoge rente vroeg voor leningen en voor het opkopen van de schulden. En daar heeft de financiële sector natuurlijk in de afgelopen tijd... ook behoorlijk aan verdiend, of niet? Nou, het oplopen van de rente is een gevolg geweest... van het uit de hand lopen van het begrotingsbeleid. En uh, in de kern van de zaak is de schuld vooral opgelopen... omdat er meer geld werd uitgegeven dan er binnenkwam. Uh, dat is in beide landen structureel het geval. Maar ja, hoge rente, uh, dat zegt toch wel wat, of niet? Daar komt iets binnen. Ja, hoge rente, dat, dat uh, zegt dat het uiteindelijk het vertrouwen afneemt... Uh, dat men uh, het geld snel terugkrijgt. Dus die hoge rente is dan ook geen, uh, geen winst meer. Uh, maar eigenlijk uh, vereis je gewoon een hoge rendement... omdat het risico oploopt. Uh, en met die hoge rente maak je dus je normale winst... en de rest stop je in een stroppenpot... om uiteindelijk uh, te kunnen gaan afboeken... als men echt in betalingsgebreken blijft. Met andere woorden, de bank hield er al rekening mee. De markt hield de rekening mee. Kijk, de rente waar u nu op wijst... dat is de rente waarop obligaties worden verhandeld in de markt. De nieuwe obligaties zijn niet meer afgegeven. De obligaties die zijn uitgegeven met lange looptijd... zijn uitgegeven voor de crisis en voordat die rente zo fors opliep. Dus daar zie je dat het risico wel degelijk is opgelopen... maar dat dat nog onder de oude coupon van de obligaties is gebeurd. Als die Griekse schuld nou voor de helft wordt kwijtgescholden... zijn er dan banken die in de problemen komen? Nou, we kunnen de Europese stresstest uh, erbij pakken van, uh, van deze zomer om, uh, om een beeld te krijgen van waar de klappen dan zouden vallen. Er zijn een aantal uh, uh, landen waarin de banken uh, wat steviger in het Griekse schuldpapier zitten. Maar in de kern van de zaak gaan, gaat men niet uh, nat op Griekenland. Uh, het is veel meer de signaalwerking, uh, de, de realisatie dat er 50% wordt afgestempeld op een probleemland en dan het doorkijken welke landen kunnen er verder nog in problemen komen... en welke banken zitten daar hoe diep in. En veel obligaties uh, zouden hebben Frankrijk, Duitsland, Italië wordt genoemd, dat soort landen. Ja, klopt. Um, en uh, nou ja, kijk, als, als, als grotere zwakke landen als Spanje en Italië in de problemen zouden komen... dan, uh, dan krijg je veel breder over Europa uh, uh, knelpunten in, uh, in, in bankenland. En hoe zit uh, het met de banken in Griekenland zelf? Nou, De banken in Griekenland zelf die zitten uh, behoorlijk gevuld met, uh, met Griekse staatsobligaties... Dus op het moment dat die de helft daarvan zouden moeten afschrijven, zijn ze technisch gezien bankroet. Um, en dat betekent ook dat onder het hulpprogramma waarin ze nu zitten met het IMF, met uh, de Europese Commissie en met de Eurolanden, dat die dan weer uh, deels worden geherkap geherkapitaliseerd om in ieder geval in de benen te blijven. Dus ze ja, het is geld van de overheden, van die, van die uh, internationale instituties ook? Ja, de, de trojka geeft met de rechterhand terug wat het met de linkerhand afneemt in feite onder deze constructie. In ieder geval voor de Griekse banken, want die, die hangen al in het vangnet. Is dit nou een solide fundament onder Europa, zoals uh, Angela Berkel bijvoorbeeld aangeeft? Nou, wat we in ieder geval zien, het, het is niet het allesomvattende pakket uh, wat een paar weken geleden nog met veel bombardering werd aangekondigd. Maar het is nog wel steeds een veelomvattend raamwerk... Um... Het, het, op, op de belangrijke dossiers zijn nu stappen vooruitgezet. Griekenland 2, het tweede hulppakket, Belangrijke stap vooruit. Grote vraagtekens hoe dat precies dan nog ingevuld gaat worden... met name met de private sectorbijdrage. Maar goed, herkapitalisatiebanken. Duidelijke maatregelen zijn neergelegd. Over uh, uh, het weer openen van fundingmarkten van banken... daar blijft men uh, nog wel redelijk uh, vaag. Dus ook daar wel weer een groot punt wat nog uitgewerkt moet worden. Het Europese vangnet wordt vergroot. Dus op het moment dat landen in de problemen komen en dat er met Griekenland nog onvoorziene problemen komen, is er een vangnet waarmee je de uitstralingseffecten kunt bestrijden. Althans waar het geld vandaan moet komen, daar is het nog niet iedereen over eens. China, Rusland. Er... Nee, precies. De vormgeving daarvan is nog weer onduidelijk. Ja. Gaan we gewoon pakketten met obligaties garanderen. Of gaan we uh, met uh, dat Europese vangnet een. Nog een, uh, een afgeleide investeringsvehikel uh, in de wereld zetten, waarin dan de rest van de wereld, en onder andere dus uh, de BRIC-landen, Brazilië, Rusland, India en China, kunnen participeren en waarbij de eurolanden dan de eerste verliezen nemen. Kortom, dus er moet... is nog veel onduidelijk eigenlijk. De, nou ja ja, is veel onduidelijk. Er moet nog veel uitgewerkt worden en dat was ook al wel, uh, wel aangegeven gisteren al voordat de regeringsleiders bij elkaar kwamen. Uh, nu worden de politieke besluiten genomen. Er is veel technisch voorwerk gedaan. Er wordt ook nog heel veel technisch nawerk gedaan. Half november moet uh, dat Europese vangnet uh, uitgewerkt zijn. De vergroting daarvan. Eind van het jaar moet het tweede steunpakket van Griekenland uh, uitgewerkt zijn. Half november moet ook Italië weer komen uh, met extra maatregelen. Regelen, uh, waarmee dat land het vertrouwen van de markten weer herwint. Uh, dus ja, het, uh, het blijft nog spannend de komende weken. Het gaat nog wel een tijdje door, meneer Bruinshoofd. Mag ik u danken voor uw toelichting? macro econoom bij de Rabobank. Alleen Bruinshoofd. Radio nieuwslicht met Menno Benveld. Menno, waar richt je je vandaag het wetenschappelijk vizier op? Uh, nou, onder andere op... Uh, goedemorgen, Felix, Onder andere op uh, Japan. Kijk, het is goed om af en toe de aandacht even te richten op... Uh, uh, dat wat een paar maanden geleden zo in het brandpunt van het nieuws was. En om te denken van, ja, hoe, hoe gaat het nu met dat soort landen? Het is nu natuurlijk allemaal Griekenland en Brussel en, uh, en Libië wat de klok slaat, maar... Uh, op Japan waren we ooit zo gefocust. En ik werd getriggerd door een, een nieuwsbericht uh, kort geleden... waarin sprake was van het overlevende syndroom. Kijk, veel mensen hebben daar natuurlijk uh, huizenhaard verloren. Veel uh, dierbaren ook verloren. Wonen nog in, in, in, in sportzalen uh, en bij familieleden. Na die kernramp. Uh, precies, na, na die kernramp en die tsunami. En worden gekweld door een enorm schuld- en schaamtegevoel. Waarom heb ik het overleefd en niet zijn? Ik vroeg me af, zou dat nu bijvoorbeeld ook in Turkije uh, uh, gelden? Uh, veel mensen uh, missen natuurlijk nog hun dierbaren liggen honderden misschien wel duizenden mensen onder, onder het puin. Uh, ja, dat overlevende syndroom uh, gaat dat daar ook spelen. En Atte Jong, bijzonder hoogleraar, angst en gedragsstoornissen aan de UvA... die legt uit wat dat overlevende syndroom nou precies is en hoe je het oploopt. Het overlevende syndroom is eigenlijk een extreem schuldgevoel over het feit dat jij degene bent die een ramp, een oorlog heeft overleefd, terwijl anderen dat niet hebben gedaan. Het is een extreme verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen. Je vindt eigenlijk dat jij ook had moeten doodgaan. Nou, dus als je mensen spreekt die bijvoorbeeld een uh, gezin hebben zien vermoorden en zich uh, toch nog op het laatste moment in veiligheid hebben gebracht... Die uh, kunnen gewoon niet leven uh, met het idee dat zij niet meegegaan zijn. Dus die vinden het gewoon niet eerlijk. En voelen zich dus zo extreem verantwoordelijk ook toch dat zij vinden dat zij eigenlijk schuld hebben aan de dood van die anderen. Er zitten verschillende elementen in het feit dat je geconfronteerd bent met het feit dat andere mensen doodgingen. Het feit dat je het overleeft, is ook al traumatisch. En het feit natuurlijk achteraf gezien had je misschien nog wel het idee gehad dat je het ook nog had kunnen voorkomen. Ook. Dus je hebt eigenlijk drie trauma's in één. Ja, het is. In de jaren 60 en 70 werd dat syndroom ook wel concentratiekampsyndroom, KZ, naar concentrationslager, werd dat bekend. Hè? Toen, toen um, durfden de overlevenden van de concentratiekampen er pas over te praten. Ja. Mondjesmaat, want sommigen houden tot nu toe nog hun mond uit schaamte en, en schuldgevoel. Waarom heb ik dat overleefd? Had ik niet iets kunnen doen om ze te helpen? Sindsdien is het een begrip in de, in de traumapsychologie... Maar eigenlijk wist ik niet dat het nou ook uh, van toepassing was... op dat soort grote natuurrampen, zoals je nu nou, in, in Turkije en Japan uh, hebt meegemaakt. Uh, verkeersongelukken, branden in discotheken, dat soort dingen. En Atty die, die zegt dus, je kan er hetzelfde syndroom aan overhouden... maar ook met dezelfde symptomen. Uh, nou, die symptomen kunnen, kunnen verschillen. Uh, uh, hij zegt hoe dat overlevende syndroom zich uit. Het is eigenlijk een posttraumatische stressstoornis... Dat betekent dat je eigenlijk drie clusters van symptomen hebt. Een uh, herbeleving van het gebeuren. Je ziet het steeds voor je. Of dus je hebt eigenlijk dan een gevoel van schuld... ten opzichte van het moment dat je het eigenlijk allemaal had kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld het feit dat jij dan je had dood moeten vechten... zodat je nou, ja, misschien nog andere mensen had kunnen redden die situatie of dat je dat onraad had moeten ruiken. Uh, het vermijdingsgedrag, dat is het uh, tweede. Uh, dus dat je zegt, dus, nou, ik wil gewoon niet meer in de buurt komen van situaties die lijken op bijvoorbeeld uh, oorlogssituaties. Uh, het geluid van schoten en dergelijke. Dan ga je alles uit de weg. En uh, over waakzaamheid, cluster Dus dat je voortdurend op je hoede bent en denkt dat het weer jou weer zou kunnen overkomen. Wat is er aan te doen, Menno? Is het te genezen? Nou, lange tijd werd gedrag dat door lange praatsessies, lange therapieën, dat dat te, te verhelpen zou zijn. Maar de, de, veel deskundigen zijn het erover eens dat dat gewoon niet mogelijk is. Kijk, een, een punt is dat de rationele component van wat is er nou werkelijk gebeurd? Had ik er iets aan kunnen doen? Nou, in veel gevallen is dat gewoon niet zo en de emotionele component, ik had er iets aan moeten doen... ik had het kunnen voorkomen, ik had mijn kinderen nog kunnen redden... Nou, dat die twee dingen, ratio en emotie, dat die enorm uit elkaar liggen. En dat moet beter in balans komen. Um, dat het juiste gevoel gekoppeld wordt aan wat er werkelijk gebeurd is. En dat komt onder andere door een therapie die heet EMDR... Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR. Ja. En de jong legt uit wat dat is. Bij MDR vraag je mensen na zo'n traumatische ervaring... en daar maken ze dan beelden van. Je vraagt dat beeld op te roepen. Je vraagt tegelijkertijd om de vingers van de therapeut te volgen... die zo snel mogelijk langs het gezicht heen gaat. Dus je krijgt een hele moeilijke taak... En het is heel moeilijk om in het korte termijn geheugen twee taken te doen. Je kan niet iemand vragen om piano te spelen maar zeggen, en, en een tafel van 15 op te zeggen. En zo gaat het met traumatische belevingen ook. Dus als je vraagt om dat in het korte termijn geheugen dan die, die ramp voor je te zien... en je vraagt tegelijkertijd dus een moeilijke andere taak te doen. Dus uh, het volgen van de vingers van de therapeut zo snel mogelijk dan uh, lukt het gewoon niet meer om dat filmpje nog goed te bewaren. Dat wordt net als een woorddocument weer opnieuw weggeschreven in het lange termijn geheugen... maar dan zonder die emotionele component. Dus elke keer als je dat dan doet, dan lijkt het als plaatje vager wordt. Je kan er gewoon niet meer zo dichtbij komen. Dus de therapeut die zwaait met zijn hand. Nou ja, hij gaat heen en weer met zijn hand voor het gezicht van de patiënt. Soms ook begeleid met, met klikjes om het, om het tempo aan te geven. Die patiënt roept die intense beleving weer opnieuw op. Maar wordt zeg maar afgeleid door die handbewegingen en die klikjes. En daardoor, dat, dat gebeurt allemaal in het korte termijn geheugen. En daardoor wordt het in het lange termijn geheugen slechter opgeslagen. Zeg maar, ver, ver, vervaagder. En daardoor wordt dat, die intense beleving wordt... Uh, ja, komt verder van je af te staan. Simpel hè? Nou ja, het klinkt eigenlijk te simpel voor woorden. Dat zei de Jong ook toen, toen we ermee begonnen. Zeiden heel veel mensen: Nou, dat is te simpel voor woorden. Kan niet kloppen. En toch klopt dat, want inmiddels is het wereldwijd een, een, een praktijk die veel. Of is, wordt het veel in praktijk gebracht. Ik weet niet of ze het in Japan ook doen. Maar uh, hij zei wel: In Turkije kennen ze die therapie ook. En zullen ze hem waarschijnlijk wel gebruiken bij de, de mensen die nu hun dierbaren verloren zijn bij die aardbeving. Meneer Bentveld, hartelijk dank voor weer een interessant verhaal. Tot volgende week. Tot kijk. Erasmus van Rotterdam, de grote man. In 1969 verplicht herdacht omdat hij 500 jaar geleden op 28 oktober 1469 werd geboren. Zijn bekendste werk is wel de lof der zotheid geweest. De 500ste geboortedag van de grootste Rotterdammer aller tijden. Desiderius Erasmus. Die werd grootgevierd in 1969. En dit jaar is het 500 jaar geleden dat zijn beroemdste boek... van de drukpers rolde, de lof der zotheid. Hans Trapman, bijzonder hoogleraar cultuurgeschiedenis... aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen, meneer Trapman. Goedemorgen. Uh, morgen verschijnt uw boek. wijze dwaasheid over de vertalingen en interpretaties... van lof der zotheid in Nederland... En in uw boek lees ik dat helemaal niet vast staat dat hij in, 1969, of in 1469 is geboren, Erasmus. Nou, dat staat zeker niet vast. Hij heeft wel altijd de dag genoemd, 28 oktober, maar nooit het jaar. En dat men denkt nu dat het 1466 is. Is het wel zeker dat, dat is, hij in Rotterdam is geboren? Dat, ja, nou ja, daar gaat men over Er is ook iemand aan. die roept dat hij in Gouden is ja, geboren. Ja, dat, dat noemen ze dat, iemand. Er zijn meer mensen in Gouden die dat roepen. Die vinden ja. dat natuurlijk belangrijk. Het is het ook. Maar hij noemt zichzelf Erasmus van Rotterdam. Dus we gaan er maar vanuit dat dat toch Rotterdam geweest is. En Lof der Zotheid is echt het beroemdste boek van, uh, van wereldwijd eigenlijk gezien. een van de beroemdste Nederlanders aller tijden. Wordt het nog veel gelezen? Dat hoop ik wel. Het wordt wel heel veel verkocht. Er zijn, uh, van die, die recente vertaling van Harm-Jan van Dam zijn minstens dertien drukken. En het is in alle talen vertaald. En ja, de enige vraag is, ook voor mij, uh, leest, leest, leest men dat ook? Wat Op... denkt u? Nou, ik denk dat heel veel mensen toch afhaken. Die lezen stukken uit het boek. Heb ik namelijk zelf vroeger ook gedaan toen ik het voor het eerst las. Dat wat, is het moeilijk? Is het ingewikkeld? Er zijn, nou, er zijn nogal wat verwijzingen naar, naar de naar klassieke, naar de oudheid. En dan moet je steeds weer in de noten kijken waar het, waar het over gaat. En dat houdt het lezen wel wat op. Maar ja, het is af en toe moeilijk, dat is waar. En ik, ik, ik moet zeggen, ik heb dat in het begin ook gehad toen ik het nou, heel lang geleden las op het twintigste. Laat maar zitten. Ja, nou niet helemaal, maar gedeeltelijk wel. Het staat mooi in de boekenkast, net zoals de Bijbel, maar ja. dan heb je het ook wel gehad. Dat zou kunnen. Toch is het een uh, onverbiddelijke bestseller in heel Europa. Ja. Uh, waarom eigenlijk? Ja, het is toch heel, heel geestig. Het boekje, je kunt het heel vaak lezen. Je ontdekt steeds nieuwe kanten aan, aan het boek. Omdat dat komt omdat het zo dubbelzinnig is. Het is niet zomaar een satire van A tot Z... Hè, waarin iedereen belachelijk wordt gemaakt. Het aardige is dat hè, de zotheid is aan het worden. Ik begreep in het begin vertellen, niet er als mezelf... maar zijn masker is de zotheid en die prijst zichzelf. Maar dat is een, het is een vrouw ook, hè, die Het is op, een vrouw, ja. ja. En dan, ja, in het begin is het, is het eigenlijk zo... dat hij het over eigenliefde en vleierij heeft. En nu is het interessante, dat is niet zomaar om dat af te kraken. Dat doet hij ook natuurlijk, via de zotheid. Maar ook om daar de goede kanten van te laten zien. Dus bepaalde vormen van eigenliefde en vleierij zijn eigenlijk positief. Ja, anders kun je het niet gewoon leven. Je kunt niet met iemand bevriend zijn of getrouwd zijn. Of, hè? Als je altijd maar heel kritisch bent en op alle fouten, eh, als je die daarop wijst alles slakken zout legt. Je moet dus af en toe ja, vleien... in de zin van beleefd zijn, hè, met iemand meevoelen. En dat is weer een goede vorm ervan. Maar al die dingen die ik nu zeg, zegt ook weer de zotheid... En, en die, die moet je dan zottheid, toch niet omkeren. Dus die, dat zottheid, die geeft op een gegeven moment af, ongelooflijk af op de geestelijkheid. Ja, en, dat de is wat... kerk, en dan is het, las ik in uw boek, alsof Erasmus aan het woord is. Nou, het is ja, dat is ook zo. Want wat, daar, wat er allemaal wordt gezegd... Kijk, als hij bijvoorbeeld zegt... die theologen houden zich niet aan het evangelie... of maken alles te ingewikkeld. Als je dan denkt, zotheid zegt, moet het dan gaan omkeren? Wordt dan bedoeld, ze zijn geweldig? Ja, dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling. En bovendien is wat Erasmus daar zegt... zegt hij heel vaak in andere geschriften ook... precies dezelfde kritiek... Dus nou. dan is dat masker eigenlijk afgevallen. Ja. Of de zotheid is geschreven in Latijn. Ja. Dus u leest vloeiend Latijn. Nou, vloeiend. Het is, het is, gek genoeg is dit altijd toch moeilijk. Ik heb eens in een leesclubje gezeten. Hebben die Lof hebben we gelezen. Met mensen die allemaal Latijn hebben gehad. En ook klassici. Dat het altijd moet je je voorbereiden. Omdat het zo compact is. Met heel veel. Ja, Het is ook erg gekunsteld af en toe. Het zijn natuurlijk, nee, het is, moeilijk, het is moeilijk geschreven, moeilijker dan, dan, dan, ik denk, zijn brieven toch. Of, of de samenspraken. En Dit hoe heeft moeilijk. hij het, nou in het Nederlands geschreven? Want hij gaat door voor een Nederlands schrijver, Alhoewel hij uh, ook veel in België gewoond heeft, hè? tegenwoordige België dan. Ja, ja kijk, dat is, met, dat is dat humanisme waar ik iets over moet zeggen. Dat is natuurlijk het teruggaan naar, in, in, naar de oudheid, naar, naar de Griekse en Latijnse literatuur. Terug naar de bronnen. En bepaalde humanisten hadden daarom een hekel of keken neer op de volkstaal. Dat vonden ze maar primitief. Hij keek ook neer op die volkstaal? Ja, dat geldt dus niet voor mensen, voor humanisten, vaak in Frankrijk. Ik denk aan de vader rond humanisme, Petrarca, schreef Latijn, maar ook Italiaans. Erasmus, geen woord Nederlands. Dus hij keek neer op die volkstaal... en vond ook bijvoorbeeld Frans, Duits en Engels een beetje verbasterde talen. Dus hij koos voor dat Latijn. En dat was ook de internationale taal. Dus ja, dat was eigenlijk bijna zijn moedertaal geworden. En hij zwierf rond in Europa, had contact met geleerden overal... Ja. Uh, kon zich overal verstaanbaar maken, dankzij ja. dat Latijn natuurlijk. Ja. Maar waar leefde hij van? Ja, dat is ook een moeilijk punt. Hij in, in het begin van zijn leven kon hij natuurlijk uh, zich laten onderhouden door de kerk. Hij heeft in een klooster gezeten, dat, dat, dat, dat is gratis, om zo te zeggen. Uh, hij heeft gestudeerd in Parijs. Dat ook waarschijnlijk nog betaald door, de, door, door zijn bischop. Maar hij vond die studie uh, ja, vervelend, want die scholastiek. Hij is toen zelf geld gaan verdienen door part, privé leerlingen te nemen. Die gaf die onderwijs en die betaalde hem. Dat is één. En later, uh, ja, hij schreef boeken. Nou is het zo dat uitgevers toen betaalden meestal niets. Men kreeg een aantal exemplaren, tientallen. Die kon je dan gaan geven aan rijke vrienden... of mensen die je niet kende, maar vorsten... aan wie je dat dan uh, met een briefje toestuurde. Dan kreeg je meestal geld terug. Nee, hij maakte enorme reizen. Ja, Te waagd. Ja, maar hij had er ook nog wel laten iets, een prebend om zo te zeggen... dat hij bepaalde inkomsten uit kerkelijke ambten kreeg, een paar. En hij kreeg dan wat geld af en toe van Karel de Vijfde... waar hij dan raadsman van was, ook maar een eretitel. Maar het is waar, hij, hij moest het hebben van... dat is natuurlijk wel vaak pijnlijk, van allerlei vleierij nou, werkelijk he, kun je best zeggen, om geld los te krijgen. Ja, en dan ging hij te paard vanaf Zuid-Europa richting Engeland. Het, ja, dat, ja, ja, ja. idee hoeveel dagen die erover deed? Nou, weken. Hè? Dat heb ik niet nooit nagegaan. Maar er zijn reisbrieven van, dan kun je het precies nagaan. Ja, die reisbrieven, maar die, die zijn... Uh, waar hij precies beschrijft wanneer die waar was. Ja, ter gelegenheid, uh, ja, bij het begin van de 20e eeuw... zijn er eigenlijk uh, hmm. ontzettend veel van die brieven zijn er bekend geworden. Die zijn uitgegeven. Ja. En daar staan dit soort dingen in. Ja. Er staan ook theologische discussies in. Heel veel, ja. Want Heel die theologische veel. discussies, dat vond hij eigenlijk... Uh, uh, ja, hoe zal ik dat nou eens parlementair hmm. uitdrukken? Mierenneukerij, zou ik zeggen. Ja, meenemen. nou, dat is een heel goed, goed, goed begrip. Yeah. Dat vond hij wel. En dat is ook zo. Maar dat, uh, of noem het muggenzichterij. Dat is net. beter. Ja. Maar uh, nee, dat, zeker. Maar hij moest wel, omdat hij zich steeds moest verdedigen. Hij, het gek is, hij wist er ook veel van door zijn studie in Parijs. Alleen die scholastieke theologie van de middeleeuwen interesseerde hem niet echt. Maar hij wist wel waar het, waar het over ging. Dus als mensen hem aanvielen, en die mensen waren dan. Behoudende katholieken. ging hij ook met dit soort argumenten. een beetje schermen. Dat kon hij wel. Maar dat zijn eigenlijk, ja. heeft heel veel polemieken geschreven. waar nou een moderne lezer waarschijnlijk geen zin in heeft. Want als die theologen, had... die waren bezig met. niet met de werkelijkheid. Nou, dat, vond hij ja, dat ja. vond hij, ja. Althans, ja. ze waren met veel te veel abstracties bezig. Hele ingewikkelde formuleringen. Alles was eigenlijk een beetje ja, vreemd aan, aan het praktische leven. En daar had hij, had hij de pest aan. Dus hij zei, ja, het evangelie is eigenlijk heel simpel. Je kijkt het Nieuwe Testament. Nou, dat is een eenvoudige boodschap. En die hoef je alleen maar te volgen in de praktijk. En dat is genoeg. En die moeilijke zaken, bijvoorbeeld over de vrije wil... dat zoeken theologen maar in hun studeerkamer uit. Moet je niet onder het volk brengen. Dat is alleen maar nutteloos. Was hij een streng beleidend katholiek? Ja, ja, was hij absoluut. Was geen enkel... Ik weet van geen enkel dogma dat hij niet aanvaarde. De drie eenheid. Eh, de, de, de, de presentie van Christus in de, in de eucharistie, ga maar door. Het geloofde hij allemaal. Maar het, het staat vaak niet zo centraal... omdat hij heel vaak die morele kant accentueert. Maar hij gelooft het allemaal wel. Ook wonderen. Kijk, hij, hij schrijft veel tegen het misbruik van wonderen. Wonderen die verzonnen zijn. Hè? Dat wel. Maar het wonder als zodanig heeft hij nooit aan getwijfeld. Hij kwam. Nooit. Uit een gezin. Ja, dat, dat, dat was eigenlijk geen gezin in het begin nee, natuurlijk. Nee, dat Want hij was een onecht kind. Ja. Nou ja, die vader was priester. Dat is. Nu is het probleem, je hebt mensen die dan natuurlijk wat, wat aardig willen zijn. Die zeggen dan, ja, hij is pas verwekt. Hij is verwekt toen zijn vader nog geen priester was. Maar zeer waarschijnlijk was die vader wel priester. En dat kan een reden zijn dat hij met zijn geboorte een, jaar een beetje heeft zitten knoeien. Maar een beter argument is dat hij uh, gesuggereerd is dat hij in 1469 is geboren. Dat zegt hij niet zomaar, dat suggereert hij. Om maar te, te zien dat hij eigenlijk te jong was om in een klooster in te treden. En dus minder verantwoordelijk was. Kijk, hij wist dan niet precies wat hij deed. Ja. Dat is eigenlijk de beste verklaring. Dat hij, dat hij zo duister is over dat geboortejaar. In de jaren dertig met Hitler en Stalin aan de macht... Ja. Eh, vonden veel mensen troosten in Erasmus. Eh, humanistische denkbeelden van matering, van ja. vredelievendheid, van tolerantie. Dat is wel heel bijzonder, want die ideeën waren toen ook al honderden jaren oud natuurlijk. Ja. Maar, hoe komt dat, denk u? Ja... Dat, dat, dat heeft een beetje met de, de, de, de omstandigheden te maken die, die, toen, die er toen heersten. Het is natuurlijk altijd zo dat in een volkomen liberale wereld. iemand die pleit voor vrijheid. ja, dat is niet, niet echt boeiend. Hij predikt de die tolerantie haalt je, ook. Ja, je had je schouders op. Ja. Maar in een tijd zoals, zoals de 16e eeuw. Uh, dat uh, ketters verbrand werden. is het wel iets anders als je zegt. nou ja, waar staat dat in het Nieuwe Testament? Ja, dat, is die, dat is toch wel een soort kritiek. Zeker een op de tijd, op wat men doet in de kerk. Dus in die zin, hij is natuurlijk niet tolerant in de moderne zin... dat kun je helemaal niet zeggen, maar voor die tijd is al heel bijzonder... als je vindt dat ketters niet verbrand mogen worden... dat je ze eh, hoogstens uit de kerk moet zetten en verder niet... dan ben je al nou toch een aardig en uh, op weg. Hans Stapman is bijzonder hoogleraar cultuurgeschiedenis... aan de Erasmus Universiteit en morgen verschijnt zijn boek... Wijze dwaasheid over vijf eeuwen lof der zotheid. Het is heel... Uh, Goed geschreven. En je begint veel meer van Erasmus te begrijpen. En daarna ga je je misschien ertoe aanzetten. om ook eens een keer het lof der Zondheid te gaan lezen. Nou, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Mag ik u ja. danken? Tot 12 uur nog. Amerikaanse militairen helpen in Oeganda. bij de strijd tegen het verzetsleger van de Heer. Maar dat leidt tot controverse in Amerika zelf. En de wereldontvanger bericht daarover. En Kruif moet Ajax met hem door of niet? Na het nieuws met Doald Megens. Radio 1.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 KPN, Vodafone en T-Mobile hebben in 2001 kartelafspraken gemaakt. Volgens de Nederlandse mededingingsautoriteit... hebben de aanbieders informatie uitgewisseld... over de hoogte van de vergoedingen voor dealers die de telefoons verkopen. De NMA legde daarvoor eerder al boetes op... maar de mobiele aanbieders zijn in beroep gegaan. En de Zagerovprijs van het Europees Parlement... gaat dit jaar naar vijf Arabische activisten. Een van hen is de Tunesiër die overleed... nadat hij zichzelf in brand had gestoken. Die actie wordt gezien als het startzijn van de Arabische lente. De andere winnaars zijn een cartoonist en een advocaat uit Syrië en twee dissidenten uit Egypte en Libië. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. met Felix Meurdes. Correctief. De Boer Blackenhorst zoekt in de media naar opmerkelijke berichten. De Boer, goedemorgen. Dag Felix, goedemorgen. We gaan het hebben over angst. Ja, ben je wel eens bang geweest? Heel erg. Nou. Als je het hebt over fobie, nee, dat, dat, dat heb ik niet. Nee, ja, want er zijn wel fobieën. ik ik wel een beetje bang. Ja, he, dus voor, voor spinnen bijvoorbeeld, ja. of muizen, of wat dan ook. Ja, ik voor kaaien. Ja, oh, dat is wel een hele aparte. Daar gaan we het een andere keer zeker over hebben, denk ik. Uh, maar als het gaat over fobieën, dan wordt het wel een stuk moeilijker. En er zijn er een hele hoop. Uh, je hebt bijvoorbeeld mensen die doodeng vinden om te presenteren. Ja, echt, die zijn er. Uh, ze durven bijvoorbeeld niet in een vliegtuig te stappen. Die categorie is er ook. En er zijn zelfs mannen die uh, geen BH durven te kopen voor hun vriendin. Ook uh, die categorie is vertegenwoordigd. Kortom, het leven kan soms best gecompliceerd zijn. Maar uh, de redding is nabij, schrijft trouw vandaag. Want aan de TU Delft is een systeem ontwikkeld... dat mensen leert met hun angsten om te gaan. En dat gaat dan helemaal virtueel. Dus uh, je moet eigenlijk zo ja, voorstellen... dat dan de enge situaties worden nagebootst... in een speciaal gecreëerde wereld. Dus als jij het eng vindt om een BH te kopen in de winkel... dan uh, word je eigenlijk in een virtuele winkel gezet... en dan uh, leer je dus hoe het wel moet... Uh, ook de blind dates kunnen worden geoefend. Ook een aparte. Want uh, ja, ook mensen die bijvoorbeeld geen afspraakje durven te maken... met een onbekende zijn, uh, zijn er. En zij kunnen het dan proberen met een avatar. En dat is dan een heel virtueel persoon. Dus zeg maar je eigen poppetje. Ja. Daar kan je op oefenen. En als het met dat poppetje lukt... Nou ja, dan moet het in het echt ook wel lukken, denken ze. Dus uh, helemaal ontwikkeld uh, aan de TU in Delft. Zommer. Ja, zeker. Uh, dan een ander poppetje. Of uh, moet ik toch liever zeggen pop. Want het gaat om een gevaarte van 2,40 meter. En die is opgedoken... Uh, in Miami Beach, aangespoeld al daar... in uh, slechts een hemdje en een broek gekleed. En bovenop zijn hoofd, let wel, een dopje klinkt een beetje cryptisch, maar het gaat eigenlijk om een enorm groot Lego-mannetje. En in Miami Beach zijn ze er nog steeds niet achter waar hij nu vandaan komt. Maar volgens de New York Post zijn er al eerder van deze poppen aangespoeld in Zandvoort, in, in ons eigen land dus, en het Engelse Brighton. Toen dacht ik, dan ga ik eens even zoeken wie het nu eigenlijk is. Ja. En ik ben hem tegengekomen. Het is namelijk Ego Leonard. Let op, e Ja, Ego Leonard, en dan Leonard met een hoofdletter Snap L, dus dan heb je toch weer ja. die, die Lego erin. Uh, hij komt dus uit Nederland, uit ons eigen land, en zo heel af en toe gaat hij gewoon lekker naar het buitenland, dan maakt hij een, een uitstapje. Hij wordt hier gemaakt, of er is maar één exemplaar van? Nou, dat, daar ben ik nog niet helemaal achter. Maar het is in ieder geval een enorme pop... en die gaat dan uh, af en toe uh, ja, lekker weg. En nu is hij dus in Amerika. En hij maakt zijn reisjes altijd over zee... want hij spoelt altijd ergens aan op een strand. Nou, denk je, dat is hartstikke leuk en dat is voor de lol. Maar Ego Leonard heeft wel degelijk een doel... want hij wil de mensen waarschuwen... voor de gevaren van de virtuele wereld. Tegenwoordig zitten we maar achter de computer... en doen we spelletjes, maar we vergeten een beetje... te genieten van de echte dingen in het echt te leven. En hij zegt, dat moet je dus veel meer doen. Nou ja, en dat is eigenlijk zijn doel. En daarmee reist hij de wereld rond. En wanneer zijn volgende reis is, dat weet ik niet. Maar ik zou zeggen, hou gewoon de stranden een beetje in de gaten. Want voor je het weet, spoelt hij gewoon weer aan. Een nogal streven van Leonardo Zeker. Ja. Uh, tot slot uh, nog een, uh, een, een fijn mopje muziek. Uh, herken je deze? Mama, just kill a man. Die ken helemaal niet. Put a gun against his head gestuurd van dat nummer ja het, is het, ja, nou, ja, het is het is uh, Bohemian Rhapsody van Queen ik denk dat iedereen hem wel herkent en hij is natuurlijk al heel, heel vaak gecoverd maar dit moet toch wel echt de slechtste aller tijden zijn um, deze variant is gemaakt door William Shatner die hoor je dus ook en uh, ja, William Shatner kennen we natuurlijk vooral als Captain Kirk uit de Star Trek-serie. Nou, Shatner heeft zich nu op de muziekwereld gestort. Hij heeft een cd uitgebracht met covers van hits die te maken hebben met science fiction. En Bohemian Rhapsody staat er dus ook op. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, wie dit echt zonder een spier te vertrekken uit kan luisteren verdient een lintje. Want is, het is echt verschrikkelijk. Hij kan gewoon niet zingen. Of zoals de pers schrijft, het gebrul van Shatner is, uh, is niet om aan te horen. Hij verkracht Queen. Punt. Dankjewel, Deborah. Graag tot de volgende keer. Wara. De wereld ontvangen. Willem Frank de Dood. goedemorgen. Jij gaat naar Oeganda. Ja, want op de luchthaven van de hoofdstad van Oeganda, Kampala, zijn de eerste Amerikaanse militairen aangekomen. Zij zijn een voorhoede van totale macht van ongeveer 100 man. En uh, die macht die gaat het uh, Oegandese leger trainen. Het zijn militaire adviseurs, zoals ze dan genoemd worden. En zij gaan assistentie verlenen bij de jacht op Joseph Kony, de beruchte leider van, de, van het Wat? verzetsleger van de heer. Nou, wacht even. Ik kan me herinneren dat jij een jaar geleden vertelde dat Kony op zijn laatste benen liep. Ja, dat heb ik in een jaar geleden verteld. Toen lag er net een rapport van Enough Project. Een, een hulporganisatie die in dat gebied in Oeganda... daaromgeving heel erg actief is. En uh, vorig jaar verwachten zij dat het verzetsleger... op korte termijn helemaal uit elkaar zou vallen. Maar dat is nog niet gebeurd. Kony en zijn legertje zijn verspreid over een enorm gebied... in de hele regio, ook in Congo en Soudaan. Hoeveel manschappen heeft hij nog dan? Nou, dat zijn er nog een paar honderd. Het is een heel verbrokkeld legertje eigenlijk. Kony heeft moeite om dat allemaal nog, nog aan te sturen. Want daarvoor gebruikt hij altijd satelliettelefoons. Maar die kunnen worden afgeluisterd. Uh, die gebruikt hij dus niet meer. Maar, en het Oegandese leger zit al jaren achter hem aan. Uh, maar die jacht heeft nog helemaal geen resultaat opgeleverd. En dat betekent dat dat verzetsleger in die regio... nog steeds ja, moordend, plunderend en verkrachtend in de ronde trekt. En die honderd Amerikaanse militairen die nu aankomen... gaan die zo aan de dijk zetten? Dat is natuurlijk maar de vraag. Er de, de is sinds 2019 al een klein contingent Amerikaanse militaire adviseurs actief in Oeganda in die regio om te assisteren bij de jacht op Kony. Wat ze vooral doen is inlichtingen doorgeven aan het Oegandese leger. Maar elke keer als de Oegandese de mogelijkheid hebben om Kony en zijn trawanten te pakken, dan loopt alles weer in het honderd. Nou, president Obama wil nu dat Kony eindelijk is gepakt wordt. Uh, daarom stuurt hij deze versterkingen naar Oeganda. Het Amerikaanse congres is daar sceptisch over, want er wordt gevreesd dat Amerika weer ja, het volgende langslepende conflict in wordt gezogen. Uh, maar het meest opvallende commentaar kwam van Rush Limbaugh. Is die jou bekend, toevallig? Ja, die presenteert op de radio ook. Die presenteert he? een ontzettende schreeuwer op de radio. Ja. Hij, is de, de, hij is de best beluisterde radiohost van de Verenigde Staten. High atop the WABC Broadcast Center, overlooking Madison Square Garden in Midtown Manhattan. This is New York City. Most listen to talk show host Rush Limbaugh. En die Limbaugh is dus niet zomaar een presentator dit programma dat, dat drie uur duurt dagelijks. Dat wordt uitgezonden door 600 radiozenders in heel Amerika. En is, die Limbaugh is een oerconservatief. Hij wordt wel het hoofd van de Republikeinse Partij genoemd. En dit was Rush Limbaughs commentaar op die Amerikaanse missie tegen de Lords Resistance Army, het verzetsleger van de Heer. And here we are at war with them. Lord's Resistance Army are Christians fighting the Muslims in Sudan. And Obama has sent troops, United States troops, to remove them from the battlefield, which means kill them. Dat so is een nieuwe oorlog. 100 troepen om christenen in Sudan, Oeganda. Ja, Rush Limbaugh die zegt. We zijn nu in oorlog met het verzetsleger van de heer. Dat zijn christenen. Yeah. Zij vechten met moslims in Sudan. Obama stuurt honderd troepen om het verzetsleger van het slagveld te verwijderen. Dat is jargon voor het doden van christenen in Sudan en Oeganda. Al dus Rush Limbaugh. Maar weet die Limbo wel uh, wat dat is, het verzetsleger? Dat het een, een bende massamoordenaars is eigenlijk? Nou, op het moment dat hij dit allemaal vertelde, uh, in zijn radio-uitzending, leek dat er niet op. Hij wist het niet of hij wilde het misschien helemaal niet weten. Hij, hij ging hier ook maar door in zijn, in zijn uitzending. En vergis je niet, daar luisteren ongeveer 15 miljoen Amerikanen naar. Die Limbo, dat is een heel invloedrijke commentator. En ook een fanatieke basher van alles wat maar riekt naar progressief en liberaal en president Obama. En uh, ja, natuurlijk vielen er ook uh, allerlei columnisten en, en bloggers over Rush Limbo heen toen hij dit vertelde. Maar de meest indrukwekkende reactie kwam van Evelyn Apoco. Uh, zij is slachtoffer van het verzetsleger en Evelyn maakt een videoboodschap voor Rush Limbaugh. I am a thorough abducted child. My heart breaks when I hear your nesses about the LRA. The LRA is not Christian. Joseph Kony could hardly be considered unanimous. Mijn hart breekt als ik uw boodschap hoor over het verzetsleger. Dat zegt Evelyn. Dat leger is niet christelijk. En Joseph Kony kun je nauwelijks een mens noemen. En Evelyn weet dat uit eerste hand. Want zij is jarenlang door dat verzetsleger gevangen gehouden. Ze is lastig te verstaan. En als ik haar nu zie op de gids.fm... Dan, dan zie ik dat ze iets heeft aan haar mond. Ja, daar, daar is ze ooit aan gewond geraakt. Dat heeft een geschiedenis. Op haar twaalfde werd ze gekidnapt. Zij was een van de tienduizenden kinderen... die al door het verzetsleger uh, werden ontvoerd. Die kinderen die worden gehersenspoeld. Ze worden als uh, kindsoldaten ingezet of als uh, seksslaaf behandeld of als, als en moeten ze spullen door de jungle sjouwen. Nou, uiteindelijk kon Evelyn dan ontsnappen uh, toen de Oegandese luchtmacht uh, bombardeerde. Ze kneep er tussenuit, maar er ontplofte een bom vlakbij en een van die bomscherven die raakte haar ja, zodanig in het gezicht dat heel haar mond, die werd eigenlijk helemaal weggeslagen. Maar ze heeft nu weer een mond, want ze kan weer praten. Ja, er is een, een Amerikaanse hulporganisatie die heeft haar opgepikt... naar Amerika gebracht, uh, daar is ze onder het mes gegaan. Reconstructieve chirurgen hebben haar mond weer ja, gereconstrueerd. Uh, ze kreeg niet alleen haar mond terug, want ze leerde ook de Engelse taal. En toen Evelyn dat programma van Rush Limbaugh hoorde... werd ze ontzettend kwaad op hem. Dat vertelde ze een paar dagen geleden op CNN. Ik wil niet over het praten... Ik embraced mezelf. Ik say ik kan niet blijven op wat hij had gezegd, want het is niet goed. Die Evelyn zegt dat ze zo boos was dat ze hier eigenlijk helemaal niet over wilde praten. Maar ja, ze herpakte zich, want wat Limbo op de radio vertelde, dat klopte niet. Daar kon ze niet over zwijgen. En dus maakte ze, uh, Evelyn maakte haar video. Terwijl ze ook nog eens nauwelijks naar zichzelf kan kijken uh, in de spiegels. Uh, ze vindt haar spiegelbeeld of hoe ze eruit ziet... vindt ze nog steeds verschrikkelijk, ondanks die uh, reconstructieve chirurgie. En, nou ja, zo kreeg dankzij die video uh, dit vergeten conflict rond het leger van de heer... een gezicht in Amerika, het gezicht van Evelyn Apoco. Meneer Frank de Noot, hartelijk dank en graag tot volgende week. Rhythms del Mundo, dat is een groepje studio muzikanten uit Cuba... die nu een tweede cd hebben uitgebracht... en daarvan het Rolling Stones nummer Under the Boardwalk. The sun beats down, in the tar upon the moon. and your shoes get so hot, wish your tired feet were fire. Ook deden ze ooit van Coldplay op de eerste cd. Dat vond ik nog wel leuk. Dat was goed uh, Latijns-Amerikaans. Maar ja, dit lijkt toch een uh, veredelde kermisattractie. Rhythm del Mundo met Under the Boardwalk van de Rolling Stones. De Bij Ajax is de bom weer gebarsten. Vier leden van de Raad van Commissarissen staan lijnrecht tegenover het vijfde lid, Johan Cruijff. Het afketsen van de benoeming van Marco van Basten als technisch directeur van Ajax heeft die breuk veroorzaakt. In een gelekte brief menen de commissarissen dat Kruijf de komst van Van Basten heeft gefrustreerd door steeds weer allerlei aanvullende eisen te stellen. Komt het nog goed daar in Amsterdam? Ik maak een rondje langs de velden. Met een aantal Ajax-watchers, oud-speler Theo van Duivenbode, misdaadjournalist en Ajax-supporter Peter R. de Vries. Maar ik begin met Frits Barend, journalist en Kruijf kennen. Frits, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. De impasse bij Ajax lijkt, lijkt compleet, is dat ook zo? Ja. Hoe erg is het? Ja, uh, dat is het grappige altijd. Uh, net als in België, daar wordt gewoon doorgeleefd. wordt gewoon doorgevoerd. Wat eigenlijk is het gisteren met 4-2 van Roda gewonnen voor de beker. Uh. Ik hoor nu allemaal muziek op de achtergrond. Ja, ik zelf ook. Ja, de, ik denk dat uh, Moet Rhythm we... Don't Wound nog, nog ja, bezig word, zijn met het volgende Word Wordt nu al weg. Jij hebt door Cruijff. Ga door. Nee, het is, dat is het grappige met een voetbalbedrijf. Uh, natuurlijk... Kijk, als het slecht gaat zeggen ze altijd wel, dat zie je wel, de ellende bovenin de bestuurskamer werkt door eh, bij de spelers. En eh, vorig jaar is Ajax, was er ook een gigantische crisis, is kampioen geworden. Dus het is weer het leuke van een voetbalbedrijf, eh, dat die voetballers, aanzitten ah, daar er helemaal buiten, want als wij, die weten helemaal niet waar het over gaat. En die voetballer gewoon door. En Frank de Boer weet het ook wel goed af te schermen van de rest van zijn voetballers. Dus het voetbalbedrijf op zich leidt er niet zonder. Maar het is ook wel een, een merkwaardige chaoswaaise op dit moment. Wat vind jij? Is de positie van Cruijff nog wel houdbaar? Uh, kijk, heel veel mensen hebben hem van tevoren afgeraden... Jij bent geen commissaris, doe dat dan niet. Daar ben je niet geschikt voor. Blijf nou adviseur op de achtergrond zoals je dat ook bij Barcelona gedaan hebt. En ik was net even weer in Spanje. En als je in Spanje komt, zowel het Spaanse dan wat dus Europese is Europese wereldkampioenen geworden, als het spel van Barcelona. Iedereen roept, elke trainer, elke betrokkenen. Cruijff heeft er voor de basis gelegd. Ook van dit Barcelona. En ook het Real Madrid zelfs op dit moment speelt aan de hand van Cruijff. Dus hij had misschien nooit dat commissariaat moeten doen. Maar dan had men weer gezegd, zie je wel, hij neemt geen verantwoordelijkheid. Yeah. Ook dat is trouwens onzin, want zowel in 90 als in 94 had Kruijf bondscoach willen worden. Het is nu in het boek van Michels weer naar voren gekomen. Dat hebben wij als geen ik heb dat al een paar keer geopenbaard. Michels heeft gewoon de benoeming van Kruijf kosten wat kost tegengehouden. Destijds. Maar ja, nog steeds mijn vraag. Is de positie van Kruijf nog wel houdbaar? Als het zelf niet wil, moet hij het niet doen. Nee. En op dit moment is het, uh, is het eigenlijk onhoudbaar. Als de vier leden van de Raad van Commissarissen zo tegenover één ander lid staat, en dan misschien wel het meest vooraanstaande lid. dan is de positie bijna niet meer houdbaar. Nee. Hoorde ik dat Theo van Duy Wilt u die interroperen? Ja, uh, ja, ik wil Frits altijd maar praten over dat kruip Barcelona groot gemaakt heeft. Laten we nou gewoon blijven bij de uh, zaak bij Ajax. En laten we beginnen bij de commissie die deze Raad van Commissarissen aangesteld heeft. Uh, en waarschijnlijk heeft deze commissie zijn werk niet goed gedaan... want dan hadden ze eerst die vijf mensen goed bij elkaar moeten gaan brengen... Uh, voordat ze ja zouden zeggen. En dan hadden ze van tevoren overeenstemming bereikt moeten hebben... van oké, okay, gaan we dat met z'n vijven doen? En nu is vanaf de eerste dag, dus niet alleen na deze brief... maar vanaf de eerste dag zijn er al problemen geweest... Ja, over de aanstelling van een directeur. Maar is de positie van Krijf nog wel haalbaar? Diezelfde vraag ja, van, van die, nou, In mijn visie wel. Kijk, Ajax is een voetbalbedrijf. Uh, en ik heb het al eens heel vaak gezegd: laat ze nou eens voetballers dan uh, volledige leiding geven. En laten die dan maar eens zien met een grote mond. Dat ze het slechter kunnen doen dan al die mensen die in al die besturen de afgelopen tien jaar gezeten hebben. Peter Eldevries, Ajax-fan, wat moet er gebeuren bij Ajax? Nou, ik, uh, om je eerste vraag te beantwoorden, ik denk dat Cruijff niet langer te handhaven is bij Ajax. Ik denk dat hij er blijk van heeft gegeven dat hij niet op een constructieve manier in, in staat is om mee te werken in een voetbalbedrijf. Want dat is het natuurlijk, het is echt een, een groot bedrijf. En uh, dat hij op deze manier bezig is om de bol op te blazen en dat alles onder het mom dat het uit liefde is voor Ajax... Maar laat ik zeggen dat mijn gevoel van liefde voor Ajax toch, toch heel anders is. En ik, ik het gevoel heb uh, dat, dat, dat we een onherstelbaar weg opgaan... en er heel veel schade aan gericht gaat worden. Want de praktijk zal zijn dat de boel wordt opgeblazen, bestuurlijk gezien... in een chaos ontaard. En dat er in de toekomst niemand meer bereid is om die kaart te trekken. Omdat uh, de, de praktijk is dat je dan vervolgens gewoon wordt, wordt afgebrand en afgebroken en neergesabeld en dat iedereen die wat kan daar feestelijk voor bedankt. Meneer van Duijvenboden, zo komt het wel een beetje over hè, op uh, de buitenstaanders. Dus niet constructief, ja, ik, kruif, En dat hij bezig is om ik, de zaak daar op te blazen. Ik, ik hoor wat Peter zegt, maar uh, Peter moet teruggaan naar de basis. Hoe is, hoe is deze raad van commissarissen tot stand gekomen? Ik hoor Peter ja, ook Ja, maar zeggen, goed, dat is nu niet gebeurd. Dus we zitten nu met de gebakken ja, peren. Wat moet Peter er nu zegt, gebeuren dan? Het is een voetbalbedrijf. En dan zeg ik, we moeten eens een keertje geleid worden door voetballers. De afgelopen tien jaar, en Peter weet het net zo goed als ik, is het consequent fout gegaan. Dus niet alleen qua successen, maar ook qua, qua financiën. Dus en, Peter R. De Vries zegt, Kruijff moet er, er eigenlijk mensen... uit. En u zegt in feite, die vier andere commissarissen die moeten er maar ja, uit. Misschien op te na, want dat is nog in de Misschien moeten ze allemaal wel opstappen. Frits op, deze op deze wijze is er niet te werken. En nu zie ik dus, het begint al, uh, ik lees net dat Telegraaf... en er schijnt een brief geschreven te zijn... en is al een maand geleden over Van Basten. Terwijl Van Basten die heeft volgens mij vorige week al bedankt voor de heer. Frits Barend. Ja, Felix. Jouw visie. Kruif moet eruit of die andere vier? Uh, of nou alle ja, vijf? Uh, nou ja, deze vier deze vijf kunnen dus niet met elkaar samenwerken. En dan is het aan die vijf om daaruit te komen. Maar goed, ik vind het, ik heb, het heeft mij ook verbaasd. dat Theo van Duyvoort, die volgens mij kandidaat was. om in deze raad van commissarissen te zitten. gepasseerd is door de benoemingscommissie. Dus er zijn altijd weer spelen. hele rare belangen op de achtergrond. Theo van Duyvoort heeft bewezen dat hij. Uh, verstand van voetballen heeft. Hij heeft verstand van financiën. Dus uh, is die ideale man ook in de ogen van Kruis, denk ik. Het heeft mij ongelooflijk verbaasd. Dat hij toen niet, en volgens mij was hij kandidaat, toen niet benoemd is in, die, in dit bestuur. En dat er toch weer andere mensen gevonden zijn. Uiteindelijk is dat Davids geworden. Maar ze kunnen niet met z'n vieren door één deur. En dan is er maar één oplossing. Dan moet je met z'n vieren of met z'n vijven besluiten dat je ermee stot lijkt bij. Ajax is ja. iets wijzer geworden het afgelopen jaar, Frits Barend? Zijn zijn kampioen geworden en zit in de, ja. de Champions League. Ja, ja. en is het, dat is, is het resultaat is, van de indruk? Natuurlijk is, van, van is het niks wijzer geworden, maar dat zeg ik weer dat is het gekke... Uh, het kan natuurlijk nog zo'n puin op zijn. Uh, het voetbal gaat gewoon door en ze hebben precies de spelers gekocht die ze nodig hebben. Maar is de jeugdopleiding ook... bijvoorbeeld verbeterd waar Cruijff zich ongelooflijk voor ingezet heeft? Men van wel, ja, dat daar in ieder geval wel grote verbeteringen zijn. Ja, ja, dat hoor ik wel om me heen. Peter R. de Vries, dat is dan toch winst? Nou, de, de jeugdopleiding die, die was al heel goed bezig en ik zal niet bestrijden dat dat misschien nu nog ietsje beter gaat. Maar het eerste elftal is vaak niet om aan te zien hoor. Dat is echt niet beter dan dat, we, dan dat er onder Martin Jol gebeurde. En uh, Martin Jol werd door Johan Cruijff door de gehaktmolen getrokken. En uh, op het moment dat we nu wedstrijden zien, als we in de, in de eigen arena door Feyenoord min of meer worden zoekgespeeld... dan staat er een buitengewoon mild commentaartje in de krant, uh, in de Telegraaf van Cruijff. Dus uh, ja, wat dat betreft, viert de uh, hypocrisie ook hoogtijd, moet ik zeggen. Ja, het is en... ook een mediaoorlog, Peter. Dat zie je ook waarschijnlijk wel. Jij als mediaoorlog. Ja, het is ook een mediaoorlog ja. en dat maakt het ook zo ingewikkeld. De telegraaf ja. bemoeit zich ermee. En de telegraaf ja. is leading tuurlijk. en de telegraaf steunt Kruif. Nou ja, ja kijk, weet je wat wilde waarom hij als is... de chefsport van de telegraaf uh, oh. zou een functiewaarings gaan bekleden. op de Groot. Kruif. Ja. Ja. Kijk, het is, vanaf het begin af aan is het fout gegaan. Als je nou... Uh, als ik nou even in herinnering roep dat Kruijf al gewoon bij de installatie van de Raad van Commissarissen niet de, uh, de moeite wilde nemen om op te komen dagen. En zelfs niet zijn mede-commissarissen even inlichten uh, of die wel zou komen en uh, als dat niet het geval was, waarom dan niet? Nou, dat geeft al aan dat je gewoon niet bereid bent... Om maar de, gewoon, de, de meest elementaire fatsoensnormen jegens je club in acht te nemen. En uh, dat was voor mij toen al een signaal dat ik zei: jongens, dit gaat helemaal fout lopen. Dat is onafwendbaar. Meneer Van Dijvenboden, is wel van goede wil eigenlijk? Ja, maar Peter, ik wil Peter weer iets zeggen. Misschien. Nou, maar het klopt wel wat hij zegt toch? Hij, Sorry, ik hij reageert weet niet of of soms klopt. niet. Nee, ik weet niet of dat klopt. Misschien moeten we eens nadenken. Is zijn Kruif toezeggingen gedaan dat er drie mensen uit de Ajax-verledingen in de Raad van Commissarissen zouden komen? Of is dat niet zo? En misschien is daardoor wel gedwongen om ja gezegd te hebben. Want wat er nu is gebeurd, dat is Ajax, die als groot aandeelhaler met 73%, heeft in wezen op dit moment niets meer te vertellen over de betaalde voetbalorganisatie. Behalve dat ze de, aandacht, de, de commissarissen weg kunnen sturen. Alleen omdat ze dus geen drie eigen mensen in die raad van commissarissen neergezet hebben. En, en, en daar moeten we eens naar kijken. En ik, ik hoorde dan ook Fritz zeggen: van ja, het was de bedoeling dat er iemand van de Telegraaf. Ik, ik dacht dat die de naam ja de Groot hoorde. Iets weer eigenlijk. Nou, dat, dat gelooft hij zelf toch niet. Dat, dat gelooft hij zelf nog niet dat dat ooit zou gebeuren. Ja, dat die, die geruchten die gaan wel. Henk Spaan heeft dat ook wereldkundig gemaakt. Ja, maar, eh, die, die is ja, er ja, maar ook maar goed denk, geïnformeerd. Maar het is ja, toch Hengen, ook aankomen. Ab absurd, als ik nog even tussendoor mag dat uh, de raad van commissarissen met een delegatie van zeven man... Of acht naar, naar Barcelona moet reizen om, om het eminente lid Kruijf een keer uh, te ja, spreken. je heel helemaal niet in, maar je had ook in je eentje kunnen gaan. Er hadden ook één of twee mensen dat, hadden dat ook kunnen doen. Ze wilden met nou, je mee. De meesten vonden het ja, wel heel interessant om bij Kruijf te komen. Heren, Theo van Duivenboden, Frits Bein Peter R. Vries, wat is het toch een genot om over voetbal te praten, zeker met dit soort kennis. Maar ik ga er een punt achter zetten. Want hier loopt de volgende al binnen. Het is Jurgen van de Berg Die gaat zo meteen lunch doen. Jullie gaan ook lunchen. Veel, veel plezier, smakelijk eten en succes okay, met Ajax. Okay. Valt er nog wat te zien op televisie vanavond? Nou, het is al een nationaal probleem hoe je het uitspreekt. Het giepmiddeltje Oscillococcinum. En nu gaat de Keuringsdienst van Waarde op zoek naar de werking van deze homeopathische bril. Schijnt iets met de hart en leven te maken te hebben om vijf en half negen op Nederland 3. Jurgen van den Berg, wat is de stelling vanmiddag? De... Dit euroakkoord geeft vertrouwen voor de toekomst.